dit was het ene Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, Zandje Zee. Zee. Zandvoort, een zomerheers. Dit is de zomer van ZFM. Met nu. Het laatste uur.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 Mijn einde komt. Zal toch mijn ziel, u loflied blijven zingen? Tienduizend. Naam. verheerlijk zijn heilige naam verheerlijk zijn heilige